1 Uur aan met het NOS-journaal. De Egyptische president Morsi heeft gratie verleend aan demonstranten. die tijdens de opstand tegen oud-president Mubarak zijn vastgezet. Volgens een woordvoerder geldt het besluit voor alle gevangenen. die opkwamen voor de revolutie. Ook betogers die zijn veroordeeld in de maanden. dat Egypte werd bestuurd door de legerleiding. komen vrij. Alleen mensen die zijn veroordeeld voor moord. blijven in de cel. Het is niet duidelijk hoeveel mensen na het besluit. op vrije voeten komen. Belangengroepen zeggen dat het om minstens 5000 gevangenen gaat. Gaat. Portugal krijgt een bedrag van ruim 4 miljard euro aan noodleningen. Het geld komt uit een pakket van 78 miljard dat al eerder werd toegezegd en in delen beschikbaar wordt gesteld. De ministers van Financiën van de eurolanden besloten de meer dan 4 miljard vrij te geven tijdens overleg in Luxemburg. Het besluit moet nog wel later vandaag door alle 27 EU-landen worden bekrachtigd, maar dat is slechts een formaliteit. Het RIVM haalt een partij vaccins voor DKTP uit de handel. Volgens het instituut is het vaccin voor diphtherie, kinkhoest, tetanus en polio in een ruimte geproduceerd die niet volledig steriel was. Het vaccin is sinds mei aan zo'n 50.000 kinderen toegediend, maar er zijn geen opmerkelijke bijwerkingen gemeld. In het zuiden van Florida is een man gestorven kort nadat hij tientallen levende kakkerlakken en wormen had gegeten. De man was net uitgeroepen tot winnaar van een kakkerlak-eetwedstrijd. Hij had daarvoor als prijs een levende python gekregen. De wedstrijd was in een reptielenwinkel in Deerfield Beach, ten noorden van Miami. Volgens de politie waren er meer aanwezigen die levende kakkerlakken en andere insecten aten, maar hadden zij nergens last van. Het weer, het is droog en er zijn opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of drie. Aan de grond kan het een graadje vriezen. Later op de dag is het wisselend bewolkt en droog. Het wordt dan zo'n 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Plex Bolmeijer. Ja, en in het volgende nieuwsbulletin zal natuurlijk blijken... dat die man die die wedstrijd had gewonnen kakkerlak eten... dat hij opgegeten is door de levende Python... die hij als cadeau, als prijs had gekregen. Maar ja, dat is dan weer de volgende fase in het verhaal. En omdat dat soort dingen gebeuren, moet je verhalen, nieuwsverhalen, nieuwsberichten... door de geschiedenisrecorder heen halen. Dat is althans, nou ja, een heel korte samenvatting van het voorafgaande. Ik ben in gesprek met Piek Vossen, taalkundige, hoogleraar aan de VU in Amsterdam heeft een groot uh, Europees onderzoeksproject uh, gestart... en daar subsidie gekregen, voor gekregen... om inderdaad zo'n soort computertechnologie te ontwikkelen... wat ze dan noemen geschiedenisrecorder. Maar om te kijken hoe je alle verhalen die over bijvoorbeeld één gebeurtenis... één nieuwsfeit, uh, verteld worden in de verschillende media... hoe je die met elkaar kunt verbinden. Want niet alleen komt er dan één verhaal uit... maar ook juist allerlei... Verschillen, namelijk verschillende interpretaties van wat er gebeurd is, verschillende versies. Nou, wordt daar heel erg verschillend op gereageerd, Piek? Hm. Um, er is ook iemand die om, om negatief te beginnen, die het een beetje slap gelul vindt, van hoezo? Ja, er, er komt steeds meer informatie bij. Ja, dat deur, dat weten we toch. Dus die snapt niet zo goed uh, waar het eigenlijk over gaat. Ja. Nog eventjes. Had ik dat nou nog wat anders geformuleerd? Um... En die gelooft ook niet in de frases die je hebt gehaald. Wij proberen een neutrale representatie te maken. Een abstracte kapstok. Nou, die vindt dat geloof ik echt allemaal onzin. Ja. Hoor je dat soort reacties wel vaker als jij iets over je werk vertelt? nee, natuurlijk niet. Zo vaak vertel ik dat niet op de radio of dergelijke. Dus meestal met vakgenoten. Maar... Om te beginnen bijvoorbeeld, uh, uh, wat ik al eerder zei... Lexis Nexus krijgt 2 miljoen nieuwe berichten elke dag binnen. Die, dat, dat zijn steeds stukjes nieuws. En, uh, uh, maar niet alle informatie in dat nieuws is nieuws. Ja. Soms wordt er gewoon iets verteld wat ook al uh, een week geleden geschreven ja. is. Er wordt zeg maar, herhaald wat al eerder geschreven is. Dus alleen al in al, uh, al die berichten bepalen van wat is er nu... Uh, echte nieuwe informatie, wat is eigenlijk oude informatie... Ja. of in duizenden berichten van uh, waar herhaalt, herhalen die berichten zich... en waarin verschillen ze zich, waar vullen ze elkaar aan... dus alle ontdubbelingen eruit te halen. Alleen dat al is al heel erg nuttig. Want als je nu zeg maar, op zoek gaat naar al die miljoenen berichten... en je typt een woord in als Project X Haren, krijg je 2 miljoen resultaten. Ja. Maar dat zijn niet 2 miljoen nieuwe feiten... Het uiteindelijke verhaal wat er, wat er gebeurd is, is veel compacter dan dat, ja. dan totale hoeveelheid berichten die erover verspreid zijn. Ja. En natuurlijk, wat ik, uh, de, dat wat al die verhalen met elkaar delen, dat is wat wij als een soort uh, abstracte representatie benoemen. En waarin ze van verschillen, dat zijn de verschillende opvattingen en weergaves van hetzelfde verhaal. En, en we proberen allebei eigenlijk uh, uh, te modelleren in onze database. Is dus iemand anders die via Twitter uh, zegt: Zegt Piek Vossen nu dat als iets vaak beweerd wordt, het vermoedelijk waar is? Nee, niet dat het waar is, maar uh, uh, niet meer dan als het vaak gezegd wordt dat uh, door verschillende bronnen dat dan meerdere mensen dat beweren. En dat dat de gedeelde waarheid van die personen is. He, dus ik geloof niet dat er, dat, dat er objectieve waarheid kenbaar is, maar wel dat er heel veel meningen zijn. En dat je meningen kunt kwantificeren. Ja. Dus het is wat, jullie, wat jullie met die geschiedenisrecorder doen... is eigenlijk een weg uitstippelen door informatie heen. Dat is nog, dat is nog los van de waarheidsvraag. De weg door informatie heen... maar juist ook alle meningen en opinies in kaart brengen ja. over die informatie. Ja. Hoe wordt het gebracht? Door welke bron? He, vertellen ze uh, alleen maar het verhaal van de, van de slachtoffer... of zeggen, vertellen ze ook het verhaal van de dader bijvoorbeeld? U kunt bellen met vragen aan um, Piek Vossen... Maar misschien ook wel met eigen verhalen of fascinatie voor hoe dat werkt. Die, die informatie, nou ja, maatschappij waar we zo langzamerhand natuurlijk wel in leven. Want dat kun jij wel voor, voor, uh, voor waar aannemen. Zo van, dat is een vanzelfsprekendheid. Maar misschien schept het toch ook wel weer nieuwe problemen. Of ervaart u het als een probleem of juist het helemaal niet. Nou, u kunt bellen naar Casaluna 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer tot twee uur. 0800-1121. En u kunt uiteraard ook e-mailen. Gebruik dan uh, het adres kazeluna-apenstaartje-ncrv.nl. Kim, goedenavond, goedenacht. Hallo, hoi. Hallo, heb je een vraag of een opmerking of een verhaal? Ja, ik heb een. Ik, laat ik eerst zeggen dat ik het enorm waardeer wat ik hoor. Het fascineert me. En eh, ik heb vorige week in jullie programma een andere. een, een Nederlander die bij IBM in Amerika. aan uh, stoeien is met die big data. Heb ik gehoord. Ja. En daar, daardoor kan ik nu de, de volgende vraag stellen. Het, is een, het zijn eigenlijk twee vragen, maar die erg aan elkaar hangen. De een gaat naar de ander. Het, het eerste is dat waar uh, Vossen mee bezig is, dat is de geschiedenisrecorder. Ja. En uh, op basis van taal. En dat is natuurlijk een gigantische vloed aan data, big data. Ja. Maar nou was... Uh, de IBM-man van vorige week, die had big data op een veel breder uh, terrein. Die had ook de economische cijfers bijvoorbeeld, oh, hè? Ja. de cijferreeksen. En ik uh, bedenk zelf dat bijvoorbeeld in de astronomie, om maar een, een, een tak te nemen, dat er ook een vloed van gegevens <lacht> is, alleen maar in die ene wetenschap. Dus er is op allerlei terreinen, is er overal, uh, uh, zijn er wolken van, of, of ja, universa van big data aan ontstaan, stel ik me zo voor, als leek. Nee. En nou is mijn vraag, hoe uh, Vossen en zijn groep uh, de, de, de, de... al die andere big data die buiten het taalgebied zijn, nee. in hoeverre zij daar... Ja, mee op de hoogte zijn, daarmee samenwerken, daar voeling mee hebben... en begrijpen wat er in, in die hele breedte van het big data onderzoek gebeurt. Want, want, want het, het, het onderzoek vindt plaats hè, naar aanleiding van de economische financiële crisis, notabene. Nou, dat is, dat is iets wat, waar vaak getalletjes bij te sprake komen. In die, in die zin is je vraag... Uh, ik natuurlijk ook nog wel extra relevant. Dus 11... Ja, maar ik, dat, dat, is, dat is, de, de, de, de is een momentopname. Maar die ja. big data, dat gaan we nu de komende honderd jaar... Gaan we, om maar het maar even beperkt te noemen, de komende honderd jaar... gaan we heel veel mee te maken ja. krijgen. Piek, je, je beperkt je tot taal. Ja, ja, totaal, <lacht> inderdaad. Nee, het is waar dat er, dat er veel meer big data is dan alleen taal. En dat is zeker ook heel erg interessant. En, um, uh, maar wij kunnen gewoon niet alles in één keer doen... Simpelweg. Nee, maar mijn vraag is van of jullie voeling hebben, bekend zijn met... de, de anderen jullie ook kennen... Mm -hmm. van wat er in dat hele veld van big data-onderzoek aan het gebeuren is. Ja hoor, daar zijn we zeker, zeker mee bekend. En, uh, niet, um, uh, maar niet met alle niveaus daarvan. Je hebt bijvoorbeeld sensordata. Uh, uh, wat is dat? Bijvoorbeeld uh, satellietopnames of uh, ja. temperatuurmetingen... Ja, ja. Uh, uh, er uh, zitten sensors in een auto. Dat kan bijvoorbeeld al... al, al ja. he, dat, dat was een van de voorbeelden volgens mij die ja. genoemd werden. He, dat, dat, dat kan, week, die, ja. die auto kan al doorgeven wat zijn eigen toestand ja. is. Al die data wordt ja. opgeslagen. Dat, uh, een fabrikant kan bijvoorbeeld die data van al, al alle auto's uh, verzamelen. Ja. En daar weer conclusies ja. uit trekken. Dus dat zijn echt uh, uh, ja. ja, ja, ja. bijvoorbeeld ja. hele andere type data dan wij mee werken. En uh, uh, Wij... wij, wij we zijn niet echt vertrouwd met alle vormen daarvan, omdat je daar eenvoudigweg niet overal mee bezig kunt zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat uh, uh, we, we, we daar ooit een verband mee zouden kunnen gaan leggen. Maar dat is alleen maar in, in, in die mate dat het, uh, wij het terug kunnen koppelen aan de, aan de talige uh, beschrijving van informatie. En dat uh, um, kijken wat, wat, wat Watson bijvoorbeeld doet. Uh, uh, ja. dat, dat is eigenlijk uh, bij een antwoord kijken welke vraag daarbij hoorde. Dat, dat, dat, dat dus, is IBM, hè? Wordt. Ja, bij IBM, Ja, inderdaad. Dat is een heel specifieke taak waar, waar, waar je echt op zoek moet gaan naar, naar hele feitelijke uh, uh, stukjes informatie. Uh, en die zijn moeten. Uh, het voorbeeld was uh, een ring die in de oceaan viel. En, uh, ja, ja, ja. Die, die hij dan kon vinden. Uh, dus dat hele kleine feitje: dat heeft hij nou precies nodig om uiteindelijk het goede antwoord te kunnen geven. En hij moet dat ontzettend snel doen. en hij moet er heel veel informatie voor verwerken. Maar wat wij eigenlijk doen, is eigenlijk. Uh, toch een stukje anders. Omdat wij veel meer uh, in de richting van de verhalen gaan... over de dingen die gebeuren in de wereld die mensen belangrijk vinden. Mm. en die, hè, Dat kan uh, verteld worden in nieuwsberichten, maar ook in blogs, in, in, in, uh, uh, in tweets. En, dus het uh, lijkt een klein verschil, dat het verschil tussen data... Feiten ja. en, en verhalen. Ja. Maar dat is wel dat is een, dus een, verschil. Hele, een hele grote stap ja. eigenlijk. Want toch? wat is één wat is gebeurtenis? Hoe, hoe, ja. he, wanneer begint project X Haren? Wanneer is het begonnen? Wanneer eindigt het? He? We ja, hebben de... al Schiedam gehad en Arnhem. Ja. Het is misschien wel een ja, trend ja. of een verschijnsel. Dus het is een heel ander soort informatie. Um, en natuurlijk, als we het over de financiële data gaan hebben... zullen we ook de beursnoteringen en allerlei gegevens die we daar uh, vinden... zullen we gebruiken. We gaan ook, gestruct, zoals dat heet, gestructureerde data gebruiken. Maar, we, maar, maar onze hoofdaandacht gaat naar die, naar die verhalen. Ja. Want dat, dat is het onderzoeksgebied dat ons het meest fascineert. Ja, vertreffelijk. Ja, maar, maar u, u heeft het al een beetje ingeleid mijn volgende vraag. Ja, okay. Mijn eindvraag ook. Mijn eindvraag ook. Ja. ja. Dat Kijk, in, in de informatiegeschiedenis, die is nog maar, een, laten we zeggen, een paar, een paar eeuwen oud. En we, een grote sprong is er gemaakt met de journalistiek, met, met uh, dat er uh, kranten verschenen, uh, wat was het, 200 jaar geleden of zoiets. Ja. En, en als ik uh, op de hoogte wil blijven van uh, wat er in mijn wereld gebeurt, dan kies ik een, een redactie, een merk, de Volkskrant of de NRC, of noem ja, noem maar. Noem maar. En op die manier uh, krijg ik een aardig beeld van wat er in de wereld gebeurt. Is het denkbaar dat er ook een merk, een redactie, een, een, uh, iets wat ik uh, dagelijks kan aanschaffen... Uh, gaat ontstaan wat zich juist meer op dat vlak van die big data... Uh, uh, datamining gaat, gaat richten. U noemt LexisNexis. Ja. Ik noemde even IBM. Ja. Dat zijn grote commerciële partijen... die uit ja. hun zakelijk eigen belang... Uh, aan de businesswereld vooral willen verkopen. Maar voor mij als... Publieks, uh, uh, uh, iemand uit het publiek, ik ja. wil mijn krantje kopen... maar dan op het gebied van big data. Ja. Gaat dat ontstaan? Ja, dat, dat, daar ben ik van overtuigd dat het gaat ontstaan. Ik denk dat, uh, dat wat er gaat gebeuren is dat uh, de informatie die nu beschikbaar is... het oude internet bestond eigenlijk uit webpagina's... en daar stond met name taal op en plaatjes, zeg maar. Hè? Dat ja. Met filmpjes. Ja. Maar uh, een mens kan die informatie begrijpen. Een computer snapt er helemaal niks van. Er ja. uh, uh, komt nu... Big data, gestructureerde data steeds meer beschikbaar. Hij zit al in databases, heel veel informatie staat in databases. Maar er wordt hard gewerkt aan computers die al die ongestructureerde data toch kunnen begrijpen. En dat betekent eigenlijk, dat dat, dat werd ook al genoemd door die man van IBM, dat Watson wordt een soort hulpje. Die gaat voor jou eigenlijk al die, al die bergen informatie af en op zoek naar die informatie waarvan die computer of die assistent denkt... dat die belangrijk voor jou is. Dus jij krijgt in plaats van uh, een alert van... Uh, er is een... Uh, als je geïnteresseerd bent in... Uh, ik noem maar wat, tuinieren... en er is een, uh, een, uh, een leuk artikeltje verschenen... krijg je nu misschien een alert over het over tuinieren. Maar dan krijg je een soort interpretatie van de nieuwe informatie. Wat is er nu ontdekt? Wat is okay. er nu precies nieuw aan? Oh, wow. Dus je krijgt een oh, soort mooi. actieve kennisassistent... die jou gaat helpen. Dat is, dat is de, de toekomst, denk ik. Ja, ja. Ja. Maar die is ook, ja. dat is ook eigenlijk bitter nodig, om, ja. om vanwege die van hoeveelheid. Nou, ik denk niet alleen om de hoeveelheid informatie. Want wat ik denk heel erg belangrijk is, is dat mensen geholpen moeten worden uh -huh. met het bepalen ja. van welke informatie is betrouwbaar. Ja, de, de, de, ja onafhankelijke redacties. Ja, precies. Uh, uh, uh, uh, Lexis nexus, dat is business. Maar onafhankelijke redacties, ja. liefde voor de journalisten. Ja ja, ja, ja, ja, ja, tuurlijk. Ik denk dat mensen daardoor inderdaad onafhankelijker worden van de leveranciers van informatie. Ja. ja, dus voorbij aan de. Begrijp ik dat dan goed, Kim? Dat je zegt: voorbij aan de journalist, want die is niet onafhankelijk. Nee, nee, nee. Voorbij aan de big companies die ja. op, uh, op, op aandeelhouderswaarde scoren. Maar jullie Zo zeggen wel twee verschillende Netflix dingen of. hoor, denk ik. Want jij, jij, ik begrijp Kim, dat jij zweert bij de journalist, hè? als interp interpret. Ja, mits een onafhankelijk uh, bedrijf, uh, dat, dat Runt, die, die krantenredactie. Ja. New York Times, Volkskrant uh, <laughs> misschien nog, uh, nou ja, enzovoort. Die, die, die, die acht jij onafhankelijk? Puur tamelijk. Kan ja. beter, maar tamelijk goed, ja. Ja, is dat zo? Denk, uh, piek, denk hmm. jij dat die onafhankelijk zijn? Of, of, nee, of, of? Nee, nee, ik denk dat die ook gekleurd zijn. Maar ik denk dat juist de kracht zou zitten... in, in het feit dat zo'n programma in staat is... om zoveel verschillende meningen te verzamelen. En dan hoop ik maar dat, uh, ja. dat inderdaad het netwerk van Big Brother uh, niet alles controleert... en dat er nog onafhankelijke meningen zijn van de, ja. de anderen. En of die dan zelf weer afhankelijk zijn van de andere opdrachtgever. maar Dan heb ik in ieder geval twee of meer of duizenden verschillende meningen... of bronnen die, uh, die ik kan gebruiken... En dan ben je in die zin onafhankelijk. Dus de informatie wordt relatief. Uh, mag ik okay. nog één ding terugvragen? Kim, waarom ben jij er zo in geïnteresseerd? Nou, ik hou niet van computers. Ik heb er natuurlijk één, maar ik zet er met tegenzin aan... en ik ben er ook klunzig mee. <laughs> maar ik ben een verwoed krantenlezer. Ah, Oké. Okay. <laughs> ik wil mijn wereld begrijpen. En ik ben ook een verwoed radioluisteraar. Dan ja, okay. okay. zijn dat dan de media die jou... Um... Het uh, werkelijk een goed zicht op de werkelijkheid bieden? Of heb je toch reden om Ja, ik vind mezelf een goed geïnformeerd mens. Ja. Okay. En dat kan veel beter. Er zijn allerlei mensen die het veel beter doen dan ik. Maar ik heb een handwerkberoep. En, uh, en ja. die radio bij het handwerk en daarna en daarvoor die krant en zo. Dat, uh, dat helpt me een stuk verder. Okay. En de werkelijke informatie vind ik in, in boeken. De echte. De, de harde, hoe moet ik het zeggen, de sterkste informatie vind ik in boeken. Ja, slow, slow information zou je het bijna kunnen noemen. Dan. Nou, lezen kan niet sneller dan, uh, dan je geleerd hebt. Ja, en of dat ja. nou van een internet komt of. Uh, maar daarom zijn die redacties weer zo belangrijk. Die vergaren de informatie ja. voor mij, die selecteren voor mij en dan kan ik weer de krenten uitvissen. Maar dat is natuurlijk een hele interessante paradox. Het is allemaal open gegaan. Ik bedoel, iedereen kan nu uh, een bijdrage leveren aan informatie. Uh, en, en daardoor is juist een probleem. Want dat, dat, hè, dat betrekt ja. iedereen erbij, maar tegelijkertijd ontstaat daardoor eigenlijk een probleem. En dan heb je toch weer redacties nodig. Dat vind ik. We hebben hier bij die, die ja. omroepen die natuurlijk vaak genoeg over gediscussieerd. Ja. Je moet de burger erbij betrekken. Ja. ja. Dat ja. hebben we zo goed gedaan dat, dat... we vervolgens we weer journalisten nodig hebben. Ja. Ja. Nee, maar je hebt veel van die redacties, die krantredacties, die gingen dan uh, uh, uh, uh, burgerij gebruiken om uh, um, uh, uh, informatie naar de redacties te sturen. Maar daar blijkt het pijl van uh, erg pover te zijn. Ja, precies. Maar nou goed. Uh, nou, zo zijn we alweer een stuk verder, Kim. Bedankt. Ja. Hartstikke, hartstikke goed. Huldo, okay. voor de kwaliteit van, uh, van okay. het gesprek. Heel goed, dankjewel. Dank je. Goedenacht nog. Uh, nou, u kunt nog steeds bellen natuurlijk. Er komen ook weer ook vrij technische vragen binnen. Uh, van Johan Koopmans bijvoorbeeld. Uh, even kijken of ik die erbij kan halen. Met de vraag over technologie. Wacht even hoor. Nee, dat moet ik eventjes eerst uitzoeken. Dat begrijp ik niet helemaal. Oh ja, hier staat hij. Een beetje nerdy vraag. Welke technologie gebruikt Piek Vossen? Verwerkt hij alleen textuele data of ook andere media zoals radio en tv? Nou, met, met, met, met, in principe radio tv kan ook als het getranscribeerd is naar tekst. Ja. Wij gaan ons niet richten op de automatische omzetten van, van spraak naar, naar tekst toe. Dus dat moet dan al gebeurd zijn. Ja. Maar als dat gebeurd is, dan nemen we dat uh, uh, zeker mee. Ja. Maar dat scheelt dus wel. Dus eigenlijk, eigenlijk doen radio en televisie niet mee? Nee. De, nee. nee. We gaan met name richten op de, op de, de echte geschreven teksten. Terwijl die natuurlijk juist ook een gigantische invloed hebben op de... Nou ja, de beeldvorming in ieder geval. Maar ja, dan, komt het, dan krijg je het uiteindelijk toch weer gewoon terug... in de ja, andere vormen ja. van de ja. oké okay. Ik zeg er nog één keer het telefoonnummer 0800-1121. Dat is het telefoonnummer waarop u kunt, kunt, kunt bereiken... met vragen, maar ook misschien wel verhalen. Koen, goeienacht. Uh, goeienacht. Hallo. Jo, je spreekt met Koen Bloemberg. Ja. Oh. Uh, ik had een vraag um, en dat... Intrigeert mij uh, als ik zie van uh, hoe afgelopen zomer... Uh, met de verkiezingen E-mail Roemer ja. gigantisch omhoog kon gaan. Ja. Een uitspraak doet van Over My Dead Body. Ja. En de dagen daarna gigantisch naar beneden toe gaat. En weer op punt nul uitkomt. En dan heb ik het uh, idee eigenlijk van... Ja, het stond toen uh, met de chocolade letters, uh, in de krant. Wat uh, is daar van de invloed geweest op de mensen om ja. een cursus te bepalen? Uh, dat, is wel een, dat is wel een interessante kwestie. De opkomst, een ondergang, nou ja, niet de ondergang, maar goed. De, ja, de nou terug naar nul. Ja, van, van Roemer en daarmee gepaardgaand de opkomst in ieder geval van uh, Samson natuurlijk. Ja. Het interessante is, Koen, dat zal ik dan meteen even laat, laten horen... dat wij uh, even teruggegeven hebben op een uitzending van Argos. Die heeft dat onderzocht. Ook eigenlijk een beetje onderzocht van hoe, hoe is dat nou lexi lexicologisch... om in jouw taalkundige uh, discipline te blijven, in piek. Hoe is dat nou in de, in de kranten terug te vinden... Ja, om... en, die, en die hebben dat uh, voorgelegd aan de Nieuwsmonitor. Nou, dat wist ook niet dat dat, dat, dat bestond. Maar we hebben even, even een heel klein fragmentje uit Argos TV over deze kwestie. Okay. Argos onderzocht samen met de Nieuwsmonitor de berichtgeving tijdens de verkiezingscampagne. In totaal verwerkten we de informatie van 160 televisieuitzendingen en meer dan 2800 krantenartikelen. Als we de cijfers van 2010 naast die van 2012 leggen... dan valt op dat bij deze laatste verkiezingen... meer in termen van een wedstrijd is geschreven dan twee jaar daarvoor. Vooral in de laatste week nemen de krantenartikelen... over de tweestrijd exponentieel toe. Zo wordt er in de dagbladen veel over Roemer en Rutte geschreven. Aan het begin van de campagne wordt Roemer 295 keer genoemd... Rutte zelfs 391 keer... De nieuwsmonitor vond meer dan duizend uitspraken op televisie, waarin het succes dan wel het falen van de lijsttrekkers wordt besproken. Aan het begin van de campagne is de teneur van deze berichtgeving voor Rutte licht negatief, voor Romer sterk negatief en voor Samson positief. Ja, en we hebben ze natuurlijk nog dit is maar een heel klein greepje, maar van wat ze nog meer hebben geteld, geturfd met die nieuwsmonitor, dat is een. Ook een wetenschappelijke... Jij weet waarschijnlijk heel goed wat dat is. Jij ja, kent de mensen achter Nieuwsmonitor. Dus. Wat, wat is dat? Nou, Nieuwsmonitor is een, een bedrijf... dat de feite analyses van nieuws levert. En ik, de, de technologie die zij gebruiken... dat zijn ook mensen die, uh, die aan de VU werken... waar wij mee samenwerken. Oké, okay. Kijk. Kijk, zo zie je maar. Zo zijn de banden toch alweer... Uh... De wereld is klein. Ja. En daar wordt vergelijkbare technologie gebruikt. Ja, Precies. Ja. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook... Uh, uh, dat vond ik wel interessant... Um, Geturfd. welk woord Rutte het meest gebruikt. Ja. Nou, Dan mag je drie keer raden welk woord hij gebruikt. Dat is wel interessant. Dat is het woord Nederland. En zowel Roemer als Samson <laughs> gebruiken het woord mensen het vaakst. Ja. Maar ja. goed, waar het me even om gaat... Nou, ...dit is dan turven van het aantal keren dat het woord wedstrijd wordt gebruikt. Ja. Ja, dat is nog niet helemaal misschien waarmee je kunt in greep krijgen... ...op, op de rise and fall van... Uh, van Roemer en Samson. Vind je het interessant, dit soort? Absoluut, ja. Nee, wij werken ook uh, met, met deze groep ook, uh, veel ja. samen. Hoor. En, uh, uh, het, het politieke debat is, is ongelooflijk interessant vanuit een taal oogpunt. Politici zijn taalacrobaten wat dat betreft. Ja. En is, spelen met het scherp van de snede. En de ja. media ook. Hè, spelen ja. met de media. En de media spelen met de politici. Uh, en misschien hebben de media roemer ten val gebracht, ja of nee. Dat, uh, Denk je dat? Als je met jouw taalkundige blik... Nee, ik kan dat niet uit taalkundig oogpunt iets nee. over zeggen natuurlijk. Nee, nee wij, uh, uh, dat is puur mijn persoonlijke interpretatie. En uh, uh, als ik daar iets over zou willen zeggen... dan zou ik inderdaad, net als Nieuwsmonitor... hele grote hoeveelheden data willen analyseren... en eerst kijken of je daar echt harde evidentie kunt vinden... voor, uh, voor een bepaalde trend die opvalt en misschien iets kan verklaren. Ja. Maar zo, zo op grond van alleen maar dat wat ik zelf gelezen heb... kan ik daar geen uitspraak over doen. Koen, het is moeilijk, ja. moeilijk om er iets over te zeggen. Ja, of, ik begrijp het. Vanuit taalkundig uh, perspectief dan. Uh, uh, dat is precies hetzelfde voor mij... Want ik denk van, uh, je ziet uh, een uh, mooie ochtendkrant uh, en daar staat dan uh, uh, met grote chocolade is uh, over my dead body. En je hoort in een keer in de omgeving van ja, maar ja, dan ga ik wel naar de PVDA toe. Ja, maar dat is geen taalkundige kwestie eigenlijk. Het wordt wel in media gebracht en uh, ja. uh, met name om uh, wat ik uh, in mijn omgeving gemerkt heb, is van uh, ouderen ja, die, die hebben niet zoveel met uh, de uitspraken in uh, Engelse taal. En uh, nou, de jongeren die hebben zoiets van, oh ja shit, uh, nou ja, uh, nou dan moet ik maar over andere... Ja. Nee, het is niet een taalkunde kwestie, het is een communicatie kwestie natuurlijk. Ja, ja Het communicatieproces. Ja, ja, ja. Toen... En dan gaat het natuurlijk om taalkunde ja. staat ook in dienst van het modelleren van communicatie. En dit is ja. natuurlijk een, een verschijnsel. De, de, de, de spanning tussen media en democratie in de samenleving, dat is, dat is uh, ongelooflijk belangrijk. En dat is iets, iets, iets wat, wat wij al, met z'n allen ook in de gaten moeten houden. Zonder media is er geen democratie. Uh, maar de media kunnen de democratie kapot maken. Ja. En, en, en, uh, en hoe ver uh, zijn we nu in dat proces? Want dat is nogal een uitspraak. Ja, dat, maar dit is mijn persoonlijke Deelwoud uitspraak. <laughs> ja. nee, maar hoe zie je het? Want dat vind ik wel. Hoe, hoe zie je dat eigenlijk? ja, op de uh, kiezen wij een minister-president op grond van zijn uiterlijk... op grond van de, die, die, die, die, die korte uh, debatjes die op tv zien... of de wezenlijke essentiële discussie in de punten die voorgebracht worden? Hoe, wat voor mate worden mensen geïnformeerd? En dan komen ja. we toch weer terug op die uh, geschiedenisrecorder... Ja. waar we hopen dat wij veel meer informatie kunnen aanbieden... en mensen gewoon inzicht kunnen geven in bijvoorbeeld de uitspraken... die politici gemaakt hebben in het verleden ja. en de maatregelen... die daadwerkelijk ondernomen zijn en hoe die zich tot elkaar verhouden. Dat soort, uh, dat soort uh, inzichten kun je, kun je bieden op grond van het analyseren van, van grote hoeveelheden nieuws. Ja. Dat is wat nieuwsmonitor Monitor natuurlijk ook uh, uiteindelijk nastreeft. Om, om niet alleen maar uh, de woordjes op zich uh, te, en, en de aandacht in de politie, politici... maar ook uiteindelijk ook inzicht te krijgen in wat... Wel heeft iemand ooit beloofd? Wat heeft hij allemaal beweerd, gezegd? Wat heeft hij uiteindelijk gedaan? Wat zijn de maatregelen? En klopt dat bij elkaar? Goed, Koen? Daar zullen we het even mee moeten doen voor, op dit moment? Zeker. Mijn okay. vraag is uh, beantwoord. Oké, okay, dankjewel. Ik wens je nog een goede nacht. Fijne nacht. Lex Bolmeijer. En dat wordt weer even vastgesteld om half twee exact op deze zender. We zijn in gesprek over ja, de informatietechnologie, de informatiemaatschappij en um, eigenlijk manieren om ja, daar toch je weg in te vinden. Dat doe ik samen met de taalkundige, de hoogleraar Piek Vossen. Hij doseert aan de VU, en doet daar ook groot onderzoek naar de taalkundige aspecten van die informatievoorziening... en zei net toch wel iets wat ons allemaal zou moeten verontrusten. Zei het niet zo duidelijk, maar iets over de relatie... tussen de manier waarop we ons laten informeren en, en democratie. Dat je daar toch maar eens over na moet denken. Wij met z'n allen eigenlijk. Ja. Toch? ja, absoluut. Jij bent daar heel sceptisch ja, over. Uh, nou, ik vind dat... Uh... Uh, wat ik net tijdens muziek al tegen ja. je vertelde... de laatste verkiezingen... Is, uh, is dat was entertainment. Ja. En, uh, niet en echt meer... die wedstrijd, het, het Argos heeft geturfd. Hoe vaak het ja. woord wedstrijd voorkomt... dat is heel vaak. Dus het wordt een wedstrijd. Ja, een voice of Holland voor, tussen ja. politici. Ja. Uh, wie gaat er winnen, Rutte of Samson? Eerst Rutte Roemer, toen Rutte Samson. Ja. Terwijl het, het gaat uh, over de, inri de inrichting van onze samenleving. Ja. Uh, hoe hoe ja. gaan we... Nou ja, en het dat is ongelooflijk belangrijk. En, en, en, uh, en daarom is uh, het informeren van mensen zo'n zo belangrijke discipline. Ja. Ja. En uh, het, uh, daarom zijn, hebben media een hele belangrijke rol te vervullen... Uh, ten opzichte van de democratie, denk ik. En die verantwoordelijkheid, maar... ja, die, die, die moeten ze, daar moeten ze zich bewust van zijn, is denk het, ik. Is het zo dat die media zich daar niet van bewust zijn... op die manier zoals je dat zou willen? Waarom doen ze dat eigenlijk? Waar, ja... Ik kan natuurlijk talloze antwoorden zelf ja. overzinnen, maar, maar het lijkt bijna een soort automatisme geworden. Dat, het, dat er ook niet eens meer echt goed over nagedacht wordt. Ik denk dat mensen daar best wel over nadenken, maar het is natuurlijk uh, uh, ook een, uh, uh, een rat race om de, om de kijkcijfers, maar, denk ik, uh, in de mediawereld en de oplagers. Natuurlijk. Uh. Maar ja, die media waren om te berichten, niet om zoveel mogelijk... Kijkers ja. te trekken in principe. Dat is, dat is een wonderlijke omslag, vind ik. Maar goed, dat is eigenlijk niet waar jij je mee bezighoudt. Maar nee, dat niet. Wel. Nee, maar, maar wel met, het, met uh, eigenlijk uh, uh, proberen om... Uh, uh, het effect dat, er, uh, ja. dat die media allerlei, allerlei informatie op een bepaalde manier berichten, om dat op een of andere manier te ontrafelen ja. en daar dan mensen op meer inzicht uh, ja. en toegang uh, toe te bieden. En ook bewust te maken dat die informatie relatief is, dat er andere meningen zijn. Eventies. Dat zou een neveneffect van jullie onderzoek kunnen zijn, of een nevenresultaat, wat het in eerste instantie gericht is op de, zoals je zei, de, de, ja, de, de beleidsmakers, de decision makers. Ik zoek even naar een Nederlands woord. Ja, ja, ja. ja beleidsmaker. Alsof, uh, ja, ja, ja. Het is moeilijk te vertalen, ja. inderdaad. Ja, de mensen die ja. de beslissingen nemen. Beslissingen nemen, ja. ja. ja. Goed, Bert, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Die mensen goed horen? Ik kan u goed horen, ja. ja ik lift de grond en ik kan het eindelijk zeggen dat ik nou krimpend van de pijn hier ligt, maar ik probeer even mijn hoofd helder te houden. Oh. Als ik wegvallen dan weten dus wat de oorzaak is. Ja. Ik probeer het zo in het te doen. ik ken het verhaal van Robinson Crusoe. ...op de man op het eenzame eiland. Je bent, eh, Bert, heb je de hoorn goed tegen je hoofd? Want we kunnen het moeilijk verstaan. Ik moet het even anders goed. Kun je me zo beter horen? Ja, ik probeer het nog even. Nee? Volgens... Dan zou ik weer van vast vaste nummer... ...dat jullie terug moeten bellen. Ja, dan gaan we zo even terugbellen. We gaan even opnieuw contact zoeken. Want dit is een beetje... Uh, kijk, ik wil het graag, maar graag horen. En uh, luisteraars thuis ook, denk ik. Dus... Dan zoeken we even voor een, naar een oplossing. Uh, Debbie, goeiedag. Ja, hallo. Hallo. Ik ben uh, Debbie Kenyon Jackson, ik uh, ben voorzitter van de Nederlandse organisatie van taal- en spraaktechnologie, dus uh, het hele verhaal spreekt mij uh, enorm okay. aan. Oké, je bent een echt een expert. Uh... Nou, uh, dat niet uh, vergeleken met uh, Piek Vossen natuurlijk, ik ja. wilde hem vooral uh, feliciteren met zijn succesvolle aanvraag. Uh, ja. Dank je Debbie. <laughs> ja, ik was ook benieuwd in, uh, in hoeveel je van plan bent om uh, bestaande taaltechnologie uh, nu specifiek uh, voor het Nederlands uh, uh, in te zetten of misschien zelfs uh, door te ontwikkelen als onderdeel van je project. Kun je iets uitleggen waarom je dat vraagt? Want daar zit natuurlijk daar zit iets anders achter. Ja, daar zit ook een beetje wat, wat anders achter. Er wordt ontzettend veel voor andere talen ontwikkeld. Met name voor het Engels natuurlijk. Ja. En wij proberen ook uh, taaltechnologie, taal- en spraaktechnologie uh, voor het Nederlands uh, te stimuleren. Omdat Nederlands eigenlijk een vrij kleine taal is. Hmm. Dus als uh, Piek nu bezig is om dingen specifiek voor het Nederlands uh, te ontwikkelen... dat juichen wij gewoon uh, enorm ja. toe. Ja, hoe zit dat, Piet? Of is het toch gewoon echt Engels? En, uh, nee, absoluut niet. nee, absoluut niet. We hebben in, in, in een, uh, de, een ander Europees project hiervoor voor zeven talen uh, het, het basistechnologie ontwikkeld. Om van de, van de tekst, zeg maar de vorm van de tekst naar, naar, naar de betekenis te gaan. En daar zat het Nederlands ook al in. En uh, wij proberen dan ook. Uh, in die technologie het proces van het interpreteren van die taal... of dat nou Nederlands was, Engels, Spaans, Italiaans en ook Japans en Chinees... om dat uh, op dezelfde manier te doen. Zodat ook uh, de, de oplossing, technische oplossing... Uh, compatibel is tussen de verschillende talen. Zodat je niet op een hele andere manier het Nederlands interpreteert... dan dat je het Engels ja. of het Chinees interpreteert. Um, en dat zetten wij hier in dit project ook voort. Dus, uh, hier zit het Nederlands ook bij, en het Engels, Italiaans en Spaans. We richten ons nu op vier talen. En denk je nu ook echt een nieuwe tools uh, te gaan opleveren? Komen nu nieuw, nieuwe taal, technologische tools uit dit project? Ja, wij, wij, wij richten ons... Uh, we gebruiken heel veel bestaande technologie, die er eigenlijk al is... Maar um, uh, een aantal uh, elementen, dat is echt uh, state-of-the-art onderzoek, zoals uh, uh, het bepalen of er in twee verschillende uh, teksten over, hetzelfde, over dezelfde gebeurtenis uh, uh, geschreven wordt. Uh, dat is uh, nog lang niet uh, uh, uh, zeg maar zo goed dat je dat ook daadwerkelijk nuttig kunt gebruiken. Uh, daar wordt heel veel onderzoek met het Engels gedaan. Wij doen het uh, in Nederland, is er ook al het een en ander aan gedaan, maar nog niet zo heel veel. Dat gaan we dus ook in die andere talen doen en proberen om dezelfde kwaliteit te krijgen. Maar zaken als een, uh, verschillende gebeurtenissen aan elkaar plakken om een verhaal te ontrafelen, om oorzakelijke um, verbanden te leggen of tijdsrelaties uh, tussen gebeurtenissen te bepalen, dat, uh, ja, dat, dat, dat is eigenlijk best een nieuwe technologie. Uh, uh, en wij denken dat we die technologie kunnen ontwikkelen... op een soort uh, algemene manier, zodat die zal werken voor deze vier talen. Hoeveel jaar heb je nodig, eigenlijk, denk je? Dit project duurt drie jaar. Dan, dan, dan is het moet gepaard. het klaar zijn. Dan moet, dan dan moet het klaar moet zijn. <laughs> dan zijn wij nog lang niet klaar, hoor. Maar, nee, dat uh, ik nee, absoluut niet. Ja, dat zou eigenlijk ook mijn volgende vraag zijn van... Uh, what happens next? Dus uh, dit ja. is natuurlijk uh, op Euro's, Europees niveau uh, heel erg interessant. Uh, maar wat, uh, wat ga je dan uh, hierna nog doen? Wat, ben je nog ja. met andere aanvragen bezig voor superleuke dingen? Ja, ja we, zijn, we hebben een project lopen dat, uh, dat gaat bijvoorbeeld... Uh, uh, het biografisch portaal dat uh, is opgeleverd door de KNW... het uh, uh, Huygens ING-instituut... Uh, dat gaan wij ook analyseren en dan eigenlijk kijken of wij, dat zijn dan honderdduizend Nederlanders waar de levensverhalen van zijn opgeslagen. En we gaan die levensverhalen eigenlijk proberen te analyseren. En dat wordt binnen geschiedkundig onderzoek gebruikt om te kijken van ja, welke personen bijvoorbeeld... Uh, uh, um, uh, die nu de macht hebben, uh, wat voor relaties hebben we die met personen uit het verleden en uh, hoe zijn die machtsstructuren overgegaan van de ene generatie op de ja, andere? Uh, dat zijn bijvoorbeeld geschiedkundige onderzoeksvragen die, uh, die je daar zou kunnen stellen als je, al, als je al die levensverhalen geanalyseerd hebt. Nou, dat is een project dat is uh, net gestart uh, in oktober. En zo zijn dan nog heel veel dingen, heel veel plannen die we hebben. Dus, uh, maar... Zegt Debbie, ja? ik kon niet helemaal uh, meteen onthouden wat voor soort instituut of instelling jij vertegenwoordigt, maar het heeft met spraak... Taal en... Ja, het is een Nederlandse organisatie voor ja. taal- en spraaktechnologie... Um, en, uh... Maar ben je dan een soort belangenvereniging? Ja, eigenlijk wel. Wij hebben dan de, de, de kennisinstellingen en uh, de belangrijkste bedrijven op het gebied van taal en spraaktechnologie. En wij proberen onder andere te lobbyen, de Nederlandse overheid te lobbyen, dat wij juist ook in, uh, in ja. technologie voor het Nederlands moeten blijven ja. investeren. Want dat vergeet de Nederlandse overheid, mag ik aannemen? Want die Nederlandse taal is zo klein dat er zit geen enkel economisch belang achter. Denk ja. ik dan meteen, toch? Zo zit het? Nou, uh, ik zie het wel uh, heel anders natuurlijk. Het oh, is ja? niet zo dat we met z'n allen alleen maar Engels gaan uh, spreken, al uh, ben ik Engelse zelf, uh, Britse zelf. Uh, ik verwacht <lacht> wel dat we hier in Nederland toch uh, voorlopig Nederlands gaan uh, ja, maar spreken. Zo erg is het dus dat een Engelse onze taal moet verdedigen. <lacht> nou, <Ja. lacht> dat ook net niet, maar uh, daar hebben we juist uh, de, de fantastische onderzoekers zoals ja. uh, Pieck en zijn collega's uh, uh, uh, op het gebied van uh, op de voorhoede eindelijk van taal- en spraaktechnologie. En uh, zoals jullie dat ook vanavond hebben gehoord, ja. uh, het Nederlands, maar ook wereldwijd. En wat wij hier in Nederland uh, zijn, is toch uh, soms uh, leading the way. En daar mogen we best trots op zijn. Ja, dus ja. dat is dan wel weer heel sterk. En, en ben jij zelf ook taalkundige? Of, of? Uh, nou, niet zo op het uh, niveau van, uh, hey? van Piet. Ik, ik heb gewoon verschillende talen gestudeerd. Ja, je bent dus, eigenlijk uh, lobbyist? Ik, ik heb gewoon uh, mijn eigen taalbedrijf en uh, dat notas, dat doe ik uh, eindelijk erbij. Oké. Okay. Ja, ik is ik, dus voor mij ook weer een ontdekking, hoor. Ik wist niet dat, dat, dat, dat dit ook al bestond in Nederland, zoiets. Nou, uh, notas.nl, uh, okay. daar staat van alles en nog wat op. En dat is uh, heel interessant om te zien, maar het is... Uh wel een beetje ver van, uh, van iedereen's uh, yeah. bedje, maar uh, ja, als je beseft dat iedereen het dagelijks gebruikt, vanaf de, de rode kringeltjes yeah. onder je spelfouten, dat is ook taaltechnologie, yeah. um, tot uh, je Google. En vroeger, het is niet zo lang geleden, dat uh, je no hits krijgt als je niet precies wist hoe je een woord moest spellen. Yeah. Mm -hmm. Nou, dat, uh, dat is natuurlijk uh, hele helemaal niet meer zo het geval, maar dat is allemaal te danken aan uh, piekens en collega's dat we nu wel uh, veel meer suggesties krijgen, toegang krijgen tot tot, tot zoveel informatie. He, heel goed. Debbie, dus, ik dank ik je wens wel. veel succes. Ja, dat begrijp ja, ik. Dank je wel, Debbie. Oké, okay, goeienacht. <laughs> Dag. Ja, zo kom je toch wel interessante uh, mensen tegen. In de nacht natuurlijk. Ja. Waarvan je bestaan niet vermoeden. Dat is, natuurlijk wel, is, dat, is dat lastig voor jou, dat Nederlands, Nederlandse taal zo'n klein taalgebied is... Kijk. Ja, dat is zeker. zeker. Als je, als je uh, bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven geld wil uh, ja, krijgen... Om, iets te om, om technologie of onderzoek te kunnen doen... dan is dat, uh, dan is dat moeilijk. En daarom is zo'n vereniging als NOTAS ook belangrijk... omdat uh, het taalgebied zo klein is. Het gaat om Nederland en Vlaanderen natuurlijk. Ja. Hè? En dat moeten we vooral niet vergeten. Ook daar zitten hele goede onderzoekers... en wordt goede technologie ontwikkeld. En uh, uh, ja... De, de, de markt is te klein om te concurreren in Nederland. Je moet veel meer samenwerken wat dat betreft. Anders, anders, anders red je dat niet. En uh, daar is nood. een goede, goede vereniging voor. En het is heel, in Nederland zitten hele goede uh, uh, taaltechnologische onderzoekers. Huh? En Vlaanderen ook. Uh, Nederland en Vlaanderen. Uh, moet ik echt erbij uh, zeggen hoor. Uh, wereld, op, uh, op wereldniveau. Wereldspelers. Alleen vaak doen die onderzoek op het Engels omdat je namelijk, ja, uh, als natuurlijk. je iets wil publiceren, dan ja. is het veel beter om je te vergelijken met de Engelse onderzoeken, Amerikaanse onderzoekers bijvoorbeeld, dat gedaan is op het Engels, en ja. uh, dan met het Nederlands. Dus je kunt het wel publiceren over het Nederlands, maar dan zegt iedereen, even, ja goed, maar wat zegt dat over het Engels? En met die andere resultaten. Dus er is dus, dus, dus echt een, een stimulans nodig om dan die techniek ook te testen uh, op het Nederlands taalgebied. Ja. Anneke, goedenavond. Goedenavond. Ja, mijn vraag is, uh, als je met verhalen bezig bent, dan heb je natuurlijk ook met taalvervuiling te maken. En uh, sinds de reclame is er gewoon ongelooflijk veel taalvervuiling opgetreden. Uh, bijvoorbeeld, uh, maar ook andere dingen, bijvoorbeeld forensen, tax. Nou, dat is net alsof forensen nu belast worden, maar ze raken eigenlijk alleen hun belastingvoordeel kwijt. En, en soms, bovendien heb je natuurlijk ook heel veel denkfouten en fouten tegen de logica in artikelen. Die ook informatie anders kleuren. Ja. Dus, wat is dan je vraag? Nou, in hoeverre uh, wordt dat ook meegenomen? Want als je dus ja. de, die verhalen, de, de inhoud daarvan... dan moet je dus eigenlijk over die, die, de, de vormfouten van de taalvervuiling ook heen kunnen stappen. Ja, ja, ja forensentax is natuurlijk een ander soort... Uh, uh, als je dat Ik zou het geen vervuiling noemen, eerlijk zeg nou ja, maar. ja, bijvoorbeeld zuivering, dat, dat kan ook moord betekenen tegenwoordig. Ja, inderdaad. Ja, ja. Dat, uh, je hebt natuurlijk talloze voorbeelden. Et et etnische zuivering, zeg maar. Dat is een ja. uh, zekere lugubre. Uh, uh, ja, maar dat is met heel veel dingen zo. Ja. Dat, uh, maar maar uh, uh, dus als je, als je zo'n begrip of uitdrukking tegenkomt... en dat uh, uh, is een soort... Uh, uh, zeker als het creatief taalgebruik is en het wordt overgenomen... Mm -hmm dan uh, ja, hebben wij wel manieren om te kunnen herkennen... dat het hier om uh, iets anders gaat dan, dan, dan, dan een soort zomaar twee woorden... die aan elkaar geplakt worden en die je dan uh, uh, letterlijk moet nemen. Ja. Dus dat kun je wel, in, het kun je wel herkennen. Als, als het nou logische fouten zijn, of, uh, uh, he, uh, of, uh, uh, dan, dan is het weer een andere verhaal, ander verhaal. Want... Uh, uh, uh, ik noem maar wat. Uh, ik, ik weet niet in wat voor logische fouten je dan denkt. Maar als nou ja, iemand... Bijvoorbeeld godverwijzen of cirkelridenaties. Ja. Of uh, weet je, uh, ja. A en B-omdraaiingen. Als A dan B en dat dan omgedraaid, waardoor je het anders krijgt. Ja, ja, ja. Nou, dat, wat dat betreft is het zo van uh, uh, dat wij eigenlijk. Uh, graag gebruik maken van het feit dat er zoveel verschillende bronnen zijn... die, die hetzelfde verhaal vertellen, dat wij dat soort fouten... daar verwachten we van dat dat een minderheid is... en dat dat als een soort ruis uh, uh, uh, niet boven uh, de grote hoeveelheid informatie uitkomt... Uh, die, die elke dag binnenkomt. Lijkt mij erg optimistisch. Ja, nou ja, ik geloof toch wel, toch wel dat de meeste mensen in staat zijn om een, om een logisch kloppende uh, uh, uh, formulering uh, ja. op te schrijven. Maar zie ik... jij dat anders dan, Anneke? Ja, Denk ja, je ik hoor dat... op de radio heel, heel vaak dat, dat soort fouten. Dat is radio, hè, dat zijn, dat zijn, dat zijn mensen, dat zijn net mensen. Ja, ja, nee, dus het en, gaat en die allemaal het... mensen toch? Ja, maar op, op papier werkt het een beetje anders. Dan kun je dat soort dingen misschien wel iets beter tegenhouden. Op radio op televisie, weet eh, je toch gewoon aan het praten, live, ja, dat werkt misschien een beetje anders, dat weet ik eigenlijk niet, maar... Ja, ik dat bedoel, ik, uh, het is leuk om optimistisch te blijven, toch? Ja. ja. <laughs> ja dat... Interesseren dit soort dingen jou erg? Ja. En hoe komt dat? Um, ja, geen idee. Ja, ik denk vanuit de achtergrond in... Ja. Uh... Ben, jij, ben jij wantrouwig? Sta je wantrouwig in de wereld? Um, nou, kijk, als, als ik denk van, ja, dit klopt gewoon niet. Ja. Dat, ik weet niet of dat met wantrouwen te maken heeft. Maar ja. nou, We hebben het natuurlijk over, over stukjes informatie in eerste instantie... die vrij eenvoudig zijn. Hè? Ja. Ge gebeurtenissen die gerapporteerd worden. Uh, uh, opeenvolgingen van gebeurtenissen. Ja, ja. En we hebben het niet over hele, uh, uh, wat complexere interpretaties en analyses. Ja, ja. Oké, okay, ja. dankjewel. je oh, Ik wens je nog goedenacht. Dank je, Dag, Annika. Tijmen, goedenacht. Ja, goedendag Lex, met oh, Timo. Timo, sorry. Dat nee, maakt niet uit. En goedendag Piek ook. Hallo. Meneer, ja, meneer Vos eigenlijk, want oh. uh, ja, zo geleerd iemand moet echt eigenlijk met meneer aanspreken. Nou, je mag echt wel Piek zeggen hoor. Wel eerwaardig, hoe heet dat eigenlijk? Hooggeleerde, nee, je bent nee, een hooggeleerde. Nee, als alsjeblieft niet. Zo moet het officieel. Ik wil graag, Timo, dat je hem met hooggeleerde heer aanspreekt. Ja, wel nee. hooggeleerde heer. Vos, ja. Nee, maar ja, ik heb wel respect voor mensen die kennis ontwikkelen, dus ik ja... ja maar ik mag piek zeggen, geloof ik. Ja, wel, zeker, nou, absoluut. Het, absoluut nee, ja. Maar ik was wel benieuwd, net werd al uh, IBM genoemd. En uh, ook Google heeft als mission statement volgens mij het in kaart brengen van alle informatie in de wereld. Ja. Dus eigenlijk ben je dan volgens mij in concurrentie als, als kennisinstelling of uh, verzamelde kennisinstellingen. Zijn jullie in concurrentie, ja. zeg maar, voor het vestigen van intellectueel eigendom. Maar wat me nog meer interesseert, wellicht ook in concurrentie bij de exploitatie van intellectuele eigendom. Want als ik het goed begrijp, gaan jullie de kennis gratis ter beschikking stellen aan de gehele mensheid en bieden dat soort bedrijven het gewoon aan, aan degene die het meest betaalt. Ja, nou wij gaan in ieder geval inderdaad uh, niet commercieel exporteren. En uh, uh, uh, ik, ik denk dat ook wel een beetje teneur was van het gesprek van vanavond. We vinden het gewoon heel erg belangrijk dat de transparantie van informatie en kennis ja. is. En uh, ik vind dat eigenlijk bijna mensenrecht dat, uh, dat mensen toegang moeten krijgen tot informatie en kennis. Dat het transparant moet zijn. Um, um, ja, Google heeft natuurlijk... Uh, de, uh, uh, op zich toch wel een redelijke rol gespeeld tot nu toe in het ja. ontsluiten van informatie. Dat moet je evil. ze toch nageven. Ja, maar het is natuurlijk zo dat er al heel veel discussie is over de ranking bij Google. En ze zeggen dat dat echt niet beïnvloed wordt door de. Maar de eerste twee resultaten zijn nu al advertenties. Dus we weten niet hoe ver dat gaat. Maar goed, ik weet niet wat hun exploitatieplannen zijn. Zij hebben gigantische laboratoria, die hebben wij niet. Uh, uh, ja, wij werken samen in de wereld. Zij werken geïsoleerd. En uh, goede onderzoekers worden bij ons weggekaapt en die werken een paar jaar later bij Google. Of Is bij dat zo? IBM. Heb, je, heb je dat al meegemaakt? Dat heb ik wel meegemaakt, ja. Niet in mijn uh, ja. De, Maar ja, inderdaad, ja. in, in, in de, de, de wetenschappelijke community heb ik dat al een aantal keer meegemaakt. Dat inderdaad. Maar kapen ze, niet, kapen ze dan niet in principe de meest ex, lucratieve ex, intellectuele eigendom weg voor jullie voeten? Uh, ja, nou ja, dat hangt er maar vanaf. Kijk, als wij het openlijk ter beschikking st stellen... Ja, dan, dan... Zijn, dan zijn jullie, als jullie eerst zijn, zeg maar. Maar als zij nou, zeg maar, door gewoon grotere capaciteit ja. iedere keer eerst zijn, dan, dan, zeg maar, dan ja, wordt die kennis alleen ter beschikking gesteld aan degene die het willen betalen. En niet aan de gehele mensheid. Zelfs uh, ja. een lullig zoals ik, als hij een computer ja. kan voeren. Nee, ja, dat is waar. Dat is een risico. Dat zie je ook gebeuren in de medische wereld en in de, de, okay. de, de, de, de biotech-industrie bijvoorbeeld. Hè. De patenten vliegen je daar om de oren. Nou, als ik kan helpen en... dan met schoonmaken of zo, dan hoor ik het wel. Ja. Dan uh, kan je misschien uh, net vijf minuutjes langer werken en dan doe ik, uh, ik het bureau wel af. Ja. Ja. <laughs> Op de redactie hebben ze mijn telefoonnummer waarschijnlijk okay. wel. Oké, heel goed, Timo. Dankjewel. Oké. Okay. Okay. Dag. Ja. D dat is dus ook, er zit dus, dat is natuurlijk toch interessant, hè, waar Timo naar vraagt... dat er daaronder zit ook een heel ander soort strijd. Hè? Het, je noemt het een mensenrecht. Ja, ik um, vind dat echt. Ja. Er zijn bedrijven die ongelooflijk machtig zijn... in ja. de manier waarop zij informatie toegankelijk maken. Ja. Maar daar zit een commercieel belang achter. Ja. En daartegenover, als wetenschapper, onafhankelijk... moet je dan met veel schaarsere middelen... Iets proberen in de wereld te zetten, waardoor als een tegenstem. dat is een. dat is opeens. dan komt het opeens in een heel ander perspectief te staan, natuurlijk. Ja. En ja, zei je dat ook zo? Ja, ja, echt. Ik, ik, ik, ik vind het ook. Uh... Dus uh, de recente discussie over uh, farmaceutische bedrijven die dus uh, uh, via trucjes hun, uh, hun octrooien dacht ik uh, ja. aanpassen, zodat ze die weer tien jaar kunnen verlengen. En uh, uh, waardoor die niet vrij op de markt komen, ja, ik, uh, of, of, of stukjes uh, uh, DNA uh, die, uh, informatie die gepatenteerd wordt, daar heb ik grote problemen mee. Ja. Ik, ik, ik uh, kan me af, ja, Mensen willen natuurlijk. Het is allemaal gericht op economische uh, uh, uh, ontwikkeling, uh, winst. Ja. Uh, um, maar ja, je kunt je ook innovatie voorstellen waarin je de wereld beter maakt en niet rijker maakt. Dus, uh, en ik vind vanuit de. En in de wetenschap is een hele grote, sterke groepering die graag al die kennisinformatie transparant en open ja. source beschikbaar wil maken. Ja. Daar sluit ik me maar bij ook, aan. De, maar dit is dus ook een ideologische strijd. Ja. Ja. Er zit Zoals... eigenlijk een ander, een ander fundamenteel politiek of, of, of wereldbeeld onder. Denk ik wel, Om, ja. om er zo te handelen. Ja, ja, ja. Dat maakt het toch ook wel weer, ja, ja. Het ook weer een heel ander soort lading. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja. Heel goed. Ik denk dat we... Nou, we zijn al bezig met de laatste ronde zo'n beetje. Uh, Bert, kijk, we hadden je eerder aan de telefoon. Ben je daar nu? Ik ben er nu. Ja, dat kan je ik. Nu, kan ik, nu kan ik je veel beter verstaan. Gelukkig heb ik nu alvast vast nummer hier. Heel goed. Wat is je vraag of je verhaal? Nou, het, is, het is meer een, een mooi verhaal. Een ja. mooi verhaal over dit soort dingen. Ja. Um, het verhaal van van Crusoe, kennen jullie? Ja, dat ja. kennen we natuurlijk. De man op het eenzame eiland. Ja. Daar zijn tientallen, misschien wel honderden versies van gemaakt. De, de kennis is steeds hetzelfde. Maar, maar de, de, de woorden die gebruikt worden, de zinnen zijn alweer of van een bepaalde eeuw of van een bepaalde persoon. Ja. En een van die versies die had ik thuis liggen in een pocketvorm in 1963. Ja. 1963, alleen in wint Winter Elfstedentocht. Hij wordt een legende. Hij wordt al een tijd lang gevolgd door een journalist van een van de grote dagbladen. En die laat hem allerlei dingen doen. Op een gegeven moment zet hij een onbewoond eiland af. En die journalist schrijft erover. En als dertienjarige jongen las ik dat. Ik denk, ik ken dat verhaal. Dat is die Robespierre Crusoe die ik thuis heb liggen. En die journalist had dus gewoon René Paping geplaatst door het eiland. En daar gewoon het hele Robespierre Crusoe verhaal over heen getikt. Maar jij had dus al meteen door hoe, hoe doortrapt dat was, bedoel je? Ja, ja, dat was heel gek, want niemand, ik heb er niemand over gehoord. Ik, ik kreeg een soort plaatsvervangende schaamte, kreeg ik ook toen dat las, Ik denk van, <laughs> hoe kun je dat doen? Dit is toch een bestaand verhaal, wat je nu gewoon zelf gaat gebruiken. Ja. Ik heb er nooit iemand over gehoord en ik weet zeker dat het zo gegaan is. Ja. Ja. ja, dat is, dat is wel een, op, een heel opvallend verhaal, Bert. He, he, sinds die tijd geloof jij journalist ook niet meer? Nee, nee, nee, maar ik ben zelf journalist geweest. Oh, Oké. Okay. Nou ja, daar heb je wel op je tellen gepast, neem ik aan. Ja, zeker. zeker. Ja, ja, ja. Mooi vak, toch? Ik ben natuurlijk maar dichter en, en romanschrijver geworden. Oké. Okay. Ja, dat is, wel, dat is wel van een andere orde. mag je namelijk alles liegen wat je kunt verzinnen. Ja, ja, ja. Je ja. kunt de levens naar je hand gaan zitten. Ja. Okay. Um, Renier Paping op een onbewoond eiland als Robinson Crusoe. Dat is wel een heel mooi verhaal. Ik dank je wel en ik wens je nog een goede nacht. Dank je wel, eerst gelijks. Ja, dag. Um, ja, dan zijn we opeens in een heel ander domein uh, terechtgekomen. Dat van de fantasie. Ben jij ook thuis ook een lezer? Waar van, van... ben je eigenlijk taalkundige geworden? Uh, ja, omdat uh, uh, ik wilde ooit, ooit schrijver worden. En, Echt waar? Uh, ja, ja, ja, toen ik 17 jaar was, wilde ik, uh, was ik uh, helemaal... Uh, ik ben eigenlijk veranderd van een soort beta-jongetje. Uh, op de middelbare school naar een alfa-jongetje... dat ik uh, helemaal gefascineerd raakte door literatuur en schrijven. Nee, ja. En op een gegeven moment ben ik, vond ik het proces van het schrijven interessanter dan, dan, dan het schrijven zelf. En uh, uh, uiteindelijk ben ik Nederlands gaan studeren. En toen is die interesse in, in, in hoe... Hoe werkt taal? en uh, ja, ja. Eigenlijk dat is dat is steeds groter geworden. Van de literatuur naar de taalkunde juist. Ja, ja, je, ja. Ja, als je in Nederlands gaat studeren... Dan... Gefascineerd door het systeem geraakt. Ja. En dan, toen kwam die Kant weer uh, naar boven natuurlijk. Ja. En toen het idee dat je dat in een computer kunt modelleren en uh, nabouwen... Dat, ja. uh, dat vond ik fascinerend. Vandaag stond in over verhalen gesproken... en, en schrijvers en berichtgevers... vandaag stond in de Nederlandse kranten... Over in hele kleine rubriekjes um, gemeld dat uh, Ivo Michiels is overleden. Dat is een Vlaamse schrijver. Ja. En in Vlaanderen is dat een, dat staat dat op de voorpagina. Ja, ja. Uh -huh. over, ja. over het vergelijken met uh, verhalen. Ja. Want toevallig is het een schrijver die mij zeer dierbaar is. Dus ik ja. was vandaag nogal geschokt. Hij is 89 geworden. Gisteren overleden. Um, vind ik een. Ongelooflijk goede schrijver. Maar dat is dan een heel klein berichtje. Ja, ja dat is een heel klein berichtje. En ja. NRC had dat al iets langer. Ja. Ook zeer tenentieus, als zeer experimenteel en ontoegankelijk afgedaan bijna door Kester Fierix in NRC. Ja. Maar in Vlaanderen wordt daar dan heel anders op gereageerd. Dus dan zie je ook alweer hoe goed het is om verschillende bronnen naast elkaar te zetten. Ja, absoluut. Ja. Ja, ja. Ja. Mm -hmm. Jammer dat jij een. Is dat, is dat een lastige teleurstelling geweest om te verwerken? Dat je bijvoorbeeld niet schrijver werd? Nee, nee, nee. Dat is voor mij overgegaan in muziek maken. En ja, ja. Uh, dat, daar heb ik lang mee geworsteld tijdens mijn studie. Of ik inderdaad ja? muzikant wilde worden. Of op uh, uh, een gegeven moment uh, dacht ik van... Ik ben niet goed genoeg als muzikant. En het is veel te moeilijk en te zwaar om dat te doen. Terwijl, terwijl ik het wel ontzettend fascinerend vindt, hoor. Met ja. name ook uh, componeren en dergelijke. Dat vind ik uh, dat die magisch. Sy die systemen zijn dat, hè? of niet? Is dat magisch, ja? Is dat magie voor jou? Ja, dat vind ik wel iets magisch hebben. Het, het, het, het, het, het oppikken van, uh, van, van een sfeer en een melodie en daar de goede woorden bij vinden en dat tot een compositie maken, dat vind ja. ik een fantastisch proces, ja, ja. Het is gewoon creëren. Ja, ja, ja. En, uh, maar goed, uiteindelijk heeft de wetenschap gewonnen, dus uh, hier zit ik dan, hè. Ja. Ja, en wat voor uh, wetenschapper. Um, ja, volgens mij zijn wij, uh, zijn wij er wel grondig doorheen gegaan. Ja, dat kun je wel zeggen, dit verband. Ja, dat denk ik ook. Ja. Het, is, het is, we hebben nou ja, we hebben de, de luisteraars niet in alle opzichten even makkelijk gemaakt. Um, want het is taal, taalonderzoek is eigenlijk altijd oh, al heel abstract, volgens mij. En dan ben je ook nog eens met een, op een metaniveau bezig. Ja. Maar taal is, is, is een ongelooflijk fascinerend verschijnsel. Want ja. de, de, waarom werkt taal? Niemand kan taal bezitten. Hè? Het zit tussen mensen. Een woord, een vorm, heeft van zichzelf uit geen betekenis. Het krijgt alleen maar betekenis. Ja, doordat doordat we de, wij samen daar een afspraak over hebben. Ja, maar maken. ik heb jou hier voor deze avond nog nooit gezien. Ik heb je nog nooit gesproken. Nee. Wij, wij, wij spreken met elkaar via ja. een taal. We hebben het over zo'n woord als geschiedenisrecorder. Bijvoorbeeld, ja. ja, ja. Maar, en... en, en hoe kan het dan werken? Ja, dat is toch fascinerend. Hoe, hoe kunnen wij elkaar begrijpen, terwijl we elkaar nooit eerder gezien ja. hebben... via een systeem dat wij kennelijk delen... terwijl we van tevoren niet weten dat we delen en wat we delen. Ja. Ik vind dat een fascinerend filosofisch uh, ja. uh, en, en verschijnsel. Dat, en probeer je dan met je onderzoek eigenlijk, eigenlijk daar antwoord op te vinden? ook? Ja, omdat uh, als je het na kan bouwen... dan kun je het in zekere zin ook een beetje verklaren. Ah. Ja. Ah, dat is bijna faustisch. Ja. <laughs> ja. ja. <laughs> Hoor hem lachen. <laughs> In zo'n faustisch lachje. Ik vond het ja. uh, um, fascinerend ook. Uh, wel heel goed om, om daarover te horen. Over het onderzoek dat je doet. En, uh, hm. De poging om het ook uit te leggen en te blijven uitleggen heb ik zeer gewaardeerd. Dank je wel. Ja, Pieter, nou, graag. Het. Ik vond het erg leuk om te doen. Heel goed. Ja. Nou Veel succes. Dank je wel. U weet uh, wat er allemaal gebeurd is. En u weet ook dat u op uw tellen moet passen. Uh, maar dat wist u natuurlijk al als verstandige luisteraar van Kazoenen. Zometeen de EO. En die gaat de nacht vrolijk door natuurlijk. Dat is na twee, na het nieuws van twee uur. Oh, en ik weet ook wat er morgen is. Moet ik moet even mijn papiertje pakken, momentje. Je hebt geen idee hoe dat gaat in zo'n studio. Dan je van de ene kant naar de andere kant. Dan ben ik de ene bron vast te knopen aan de andere bron. En onderweg ben ik dan vergeten waar het over ging. Nee, morgen heeft um, Elko Span te gast Grietje Zeeman... dus hoogleraar, weer een hoogleraar, publieke sanitatie WUR. Nou, waar gaat het nou over? Het gaat over alles wat we weggooien. Huishoudelijk afval en water. We gooien ontzettend veel weg en daar zit heel veel bruikbaars in. En daar heeft zij dan weer hele slimme antwoorden op, hoe je dat bijvoorbeeld wel zou kunnen, nuttig kunnen maken. Goed, dat was het wat mij betreft voor Kaarselonen vanavond zometeen is nogmaals de En ik wens u een hele goede nacht nog, veel plezier, alle goed, dag.